Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze, deze wint. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk zeggen niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. <laughs> test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Hey jonge ondernemer, je kunt weer btw-aangiften doen. Oh ja.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 Zo, laat de kant zeg. Drie minuten over negen. Goedenavond. Het Q-Music News krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. We vinden dat het kabinet kritischer moet zijn op Amerika. Maar ook vinden we dat Europa minder afhankelijk moet zijn van uh, Amerika. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie. Blijkt uit onderzoek. Vergeleken met zeven jaar terug is de steun voor een Europees leger... wel flink toegenomen. Ruim de helft wil dit nu. Het aantal asielaanvragen in ons land is vorig jaar flink gedaald. Er blijkt uit cijfers waar trouw over schrijft. Het gaat om mensen die voor het eerst asiel aanvroegen in ons land. Dat waren er vorig jaar een kwart minder dan het jaar ervoor. Het heeft vooral te maken met dat er veel minder asielzoekers uit Syrië naar Nederland kwamen. Het Zilvermuseum in Doesburg in Gelderland heeft aangifte gedaan. Gisteren is daar ingebroken. Er is voor tienduizenden euro's aan antiek zilver gestolen... en het museum is flink overhoop gehaald. Een drama voor deze man. Zijn collectie stond in het museum. Het is op mijn overtuiging dat het puur om het zilver is gegaan. Want de middelste vier vitrines, daar staat wat keramiek. Maar die hoefden ze niet. Dat denk ik. Dat was bij RTL. De daders zijn nog niet gepakt. De kans is groot dat ze het zilver zullen omsmelten. En Sportan dan Feyenoord heeft een belangrijke overwinning gepakt in de Europa League. In de Kuip werd vanavond van Storm Gras gewonnen met 3-0. Het was binnen 5 minuten raak, hoor je bij Ziggo. Harts Moussa en daar gaat hij erin. En komt de Feyenoord in de wedstrijd op het 1 0 voorsprong. Doelpunt van Watanabe. Door de winst maken de Rotterdammers nog een beetje kans... op de tussenronde in de Europa League. Er zijn er nog twee wedstrijden met Nederlandse clubs vanavond in de Europa League. FC Utrecht ontvangt thuis Genk. Daar is de aftrap uitgesteld. Er zouden wat veiligheidsproblemen zijn in het uitvak. Meldt Ziggo? en de ME is ook inmiddels in het stadion. En in Frankrijk gaat Go Ahead Eagles op bezoek bij Nice. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht regen. Het kan gaan vriezen. Dus kans op of vooral in het noorden. Daar geldt vannacht en morgenochtend code oranje. Morgen wolken, zonnetje en 0 tot 10 graden. En voor verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet meer. Wel nog flitsers op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. De hoogte van Waardenburg. Daar staan ze bij 93,8. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 123,4. Dan de A7, Drachten Groningen bij 167,7. Dat is de hoogte van Drachten. En op de A7 tussen Groningen en Drachten andere kant op. Bij Marum, Daar staan ze bij 170,8. Dan de A50, Apeldoorn Zwolle. Ter hoogte van Vassen bij 216,0. En op de A59, Den Bosch-Breda. Ter hoogte van Waalwijk moet je rekening houden. Met een flitser bij 117.6. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it! Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90's. Ja, het is de stemweek voor de Q-top 500 van de 90's. Als je mee wilt helpen, vul je 40 favorieten in. En dat is best wel leuk om te doen, want je zit eigenlijk alleen maar te grasduinen tussen knettergoede goede liedjes. Juliette Kooijmans die heeft dat ook al gedaan. Die stemde onder andere op Guus Mevers, het Donnert en het bliksemd, Boudwijn de Groot met Avond, Ronan Keating en... op de artiesten die zich er niet voor schaamden om haar zangkunsten een beetje te laten helpen door de computer... en er zelfs een hele nieuwe stijl mee introduceren. Killed to five wonder van de 90s Stembeek en something just like this. Ja, we hebben allemaal wel eens uh, spijt van iets. Dan uh, trekt er een vlaag van verstandsbewijstering voorbij... en dan denk je later, waarom heb ik dit eigenlijk... waarom heb ik dit gedaan? Dat gebeurt er ook wel eens als je verliefd bent. Ja. En dan is het nu aan een van de grootste sterren van dit moment. Nate Smit, kom er maar in. So, I used to have Harry Potter Deathly Hollows. Oké, so I dated a girl who happened to be a witch. She was obsessed with Harry Potter, obviously. Maar I got it on there. and then people would be like, So, what house did you belong to? I'm like. Ja, even een samenvatting van dit verhaal. Zijn ex die hield dus van Harry Potter. En toen hij echt straal verliefd was, toen liet hij een Harry Potter tatoeage zetten. Om precies te zijn, een deadly hello teken. Dus een driehoek met erin een cirkel en een verticale streep. Nou, kenners die weten dit. Maar wat gebeurde er? Iedereen ging dus van alles vragen aan Nate Smit over Harry Potter. Over bij welke afdeling hij dan zou willen zitten... en met wie hij het liefst boterbier zou drinken. Maar ja, Nate Smit had echt helemaal geen idee. Maar goed, het ging er ook weer uit. Hij had er toch een beetje spijt van, van die tatoeage. Maar ja, als je muzikant bent, dan maakt dat eigenlijk allemaal niks uit. Tatoeages die wel of niet kloppen. Je houdt er altijd een goed verhaal aan over. En dat wordt dan weer een knettergoed liedje. It's After Midnight thank Q. Sailgates go down.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 on that list, she said, Where'd you want to go? How much you want to risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy.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 You. En opa Light. Donderdagavond. weekend is bijna in zicht. Dus ik dacht tijd voor een kleine tractatie mijnerzijds. Ook omdat ik het zelf altijd zo leuk vind om op een laat tijdstip nog even lekker wat te snacken. Normaal gesproken betaalt Joosten je bonnetje. Maar vanavond ga ik dat doen. Het enige dat je nu nog hoeft te doen is even in de auto te stappen en naar een drive-thru te rijden. En bedenk dan onderweg vast even welke dikke bestelling je gaat doen. Want misschien speel ik zo meteen met jou wel de drive-thru quiz. Dus ben je onderweg of misschien wel in de buurt van een McDrive... Of, of woon je in de buurt, stuur dan even naar welke McDonald's je rijdt... en wat je graag wilt hebben. Dan kan het zijn dat je zometeen de quiz met een andere kandidaat gaat spelen.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 I desire, please don't go too slow, put your body on my body, cause we only somebody, your body Santos met Q&Buddy. Zo meteen Sambar. Het 12 doet wel. Eerst zeg ik goedenavond tegen Esmeralda en Samantha. Welkom, welkom in de show. Goedenavond. Goedenavond, welkom bij de drive True quiz. Esmeralda, ik begin even bij jou. Wat is je favoriete vakantieland? Thailand. Oh ja. En waar, ja. uh, waar als, ik, als ik nou nog nooit ben geweest, waar moet ik dan naartoe in Thailand? Uh, Bangkok. Oké. Okay. Uh, waar sta je in de drive-thru? Uh, Steenwijk. En wat ga je eten? Oeh, een cheeseburger zonder augurk en een Macroquette en een McFlurry. Ben je, ben je alleen? Uh, nu wel, ja. Oké, okay, je gaat het spel alleen spelen. Je neemt het op tegen Samantha. Goedenavond. Goedenavond. Wat uh, wordt het hoogtepunt van het weekend? We uh, nou, gaan voor het eerst samenwonen met mijn vriend. Dus Ach. we gaan het van het weekend intrekken. Nou, wat, dus je gaat dit weekend ga je verhuizen? Ja. En, en hoeveel dozen en spullen moeten er over en weer? Echt veel te veel. Ja, wat, wat is veel te veel? Ik, ik, ik heb 50 verhuisdozen in mijn eentje. Ga je die kant op? Ja, zeker wel. Ja, ik heb al de afgelopen tijd wat verhuisd, dus dan is het iets minder. Uh -huh. Maar het gaat wel zeker die kant op. Oké, okay. nou, heel veel succes en plezier natuurlijk uh, dit weekend. Waar sta je ja, in de drive-thru? Nou, ik ben onderweg naar Hoofddorp. En wat ga je eten? Ik ga een McFlurry, een McOquette en Mozzarella Pites, chips, sticks. All Alright. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat ik uh, je bestelling ga betalen. Dat geldt natuurlijk ook voor jou, Esmeralda. Want we gaan de drive-thru quiz spelen. Jullie krijgen drie vragen. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar bonnetje. Als je antwoord wil geven, dan moet je even toeteren. Degene die als eerste toetert mag ook als eerste antwoord geven. Maar heb je het fout, gaat de punt naar de overkant. Ja. Zo werkt het. Um, nou, dan mist er nog één ding eigenlijk. Dat zijn natuurlijk Esmeralda, u maar. De toeters, inderdaad. Toeter even. Esmeralda. Oh, ik zeg het nog een keer, oké. Okay. Ja, ja, heel goed. Zacht toetetje, Samantha. Wat heb jij daar tegenover? Ah, oké. Okay, die is iets duidelijker. Ik ga ze uit elkaar kunnen houden. Alright, nou daar gaan we. Dit is, uh, dit is vraag 1. Welk land won de meeste medailles op de Olympische Spelen van 2024? Is dat A, China, B, de Verenigde Staten, of C, Rusland? Esmeralda was duidelijk als eerste. Ik denk A. China? Ja, Dat is niet goed. Het goede oh. antwoord is de Verenigde Staten. Dus ja, het punt gaat naar de overkant. Samantha, je hebt de eerste punt binnen. Oh, leuk. Dat is fijn hè? Vraag 2. Welke Nederlandse DJ scoorde wereldwijd, wereldwijd met de track Animals? Is dat A, Tiesto, B, Afrojack of, of C, Martin Garrix? Ja, duidelijk Esmeralda. Uh, Martin Garrix. Martin Garrix zeg je zeker? Ja. Ja. Ja, dat is goed. Ja. Goed zo, het staat weer 1-1. Dat betekent ook dat die laatste vraag dus beslissend is. Handen bij de toeters. Dit is vraag drie. In welke film zegt iemand de iconische zin... I'm gonna make him an offer he can't refuse. refuse. A, ah, The Godfather, B, Scarface of C, Goodfellas. Blijf volledig stil. Kom misschien door mijn Engels uit. Ik deed dat expres, hè. Hallo, dames. Ja, ik weet het niet. I'm gonna make him an offer can't refuse. Is dat de Godfather, Base Car, Face of Stay Goodfellas? Gok iets. Ja, of niet. Dan, dan, dan zitten we hier tot... Uh, tot ja, er wordt, wordt, wordt gedrukt. Samantha, jij zegt de Godfather. Waarom zeg je dat? Is dat een pure gok? Of heb op, je op, opgezocht? Nee, gok. Okay. Oké. Betekent wel dat als je nu goed hebt gegokt, dat ik jouw jou bonnetje ga betalen. Alles wat erop staat. Ja. Scarface is het niet. En Goodfellas is het ook niet. Je hebt het helemaal goed gefeliciteerd. Oh, Allee! <laughs> ja, Dat is sportief, Esmeralda, Dat is sportief, Esmeral. Dat is sportief. Samantha, vertel nog even, wat ga je eten? En, uh... McFlurry, een Rocket en een Mozzarella Bites. Nou, ik ga je hele McDonald's bestelling ik, betalen. Laat het smaken en fijne avond. Thanks for het meespelen. Dankjewel. Fijne avond. Toen Eva Doei. Max bij Q en Oh, I got breaking news. into a zoo. Uh, net uh, deed jij op de, we kwamen we ik op de gang tegen. Even snel een soort van, nou, het was een elevator pitch. Je gaat vanavond iets doen. Ik zou het zelf willen doen. Maar ja, jij hebt het bedacht natuurlijk. Toch? Oh, oh de, uh, nee, maar de ga, dat uh, gaan oh, we... ook oh, mag ik nog niet zeggen? Nou, ik heb mijn mond erbij We hebben het uh, verplaatst naar maandag. Oh. Ja, serious? last minute. Dus dat gewel, geweldig idee, dat gaan we niet doen. Voor even voor mensen, dit is echt, een, zeg maar, acht minuten geleden of zo. Ik liep naar het toilet en toen ging, werd het nog in de show. Ja. Wat is er nu voor in de plaats gekomen ja. dan? daar is nu iets heel leuks. We gaan, uh, ik ga uh, iemands beroep proberen te raden. Ach, ja. Het is eigenlijk nog, misschien nog wel leuker. Eenvoudiger. Even, ja, het wordt overzichtelijker. overzichtelijker ja, raad. overzichtelijker. Nee, maar okay. het, het heeft allemaal technische redenen. Maar maandag gaan we dat ding doen. Maar dat laatste... nou, even wat dat is, want dat kunnen mensen... Ja, maar dat, dat, is, nee, maar dat doet misschien af aan vandaag. Dus... Ja, maar dan moeten mensen met een kluitje drie tegenstuurd. Nee, ja, luister maandag nog maar half, half twaalf maandag. Dan gaan we... <laughs> Zet even de herinneringen in je telefoon. Ja, <laughs> nou, ja. oké, okay, zometeen Lars Boelen en we gaan hier. Ja, ja. ja. ja waar je geen genoeg van kan krijgen met een O. Waarom is dit zo moeilijk? Iets waar je geen genoeg van kan krijgen met een O. Een, een, uh, oh, uh, uh, uh, uh, uh, oliebollen eten. Ja, die ja. is heel goed. Oh, die is heel ja, hoor. goed. Inderdaad. Ja, punt, ja. Ja. En, ik, ik hoor niks. Ja. Een irritatie in het verkeer met een B. Bumperkleven. Ja, bumperkleven. Ja, Lars Boel is echt goed. He, lekker. Ik hoor toch galm, denk ik, of niet? Galm? Hoor jij niks? lekker hoor geen galm. Galm hoor! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Oké, okay, even een raadsel. Welke 90s hit is dit? Goed, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Well, en vanaf maandag hoor je er nog veel meer...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 Centerparks NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op NRV.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar PromoVendum.nl. Ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu de mooiste deals bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals dit inclusief bezorging en aansluiting. Met tot 150 euro korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle deals bij.